Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegtuigongeluk in Zuid-Korea zijn zeker 124 mensen om het leven gekomen. Het passagiersvliegtuig van de maatschappij Jeju Air kwam uit Bangkok... en raakte tijdens de landing in de stad Muan van de baan... botste tegen een muur en vloog in brand. Op beelden is te zien dat het landingsgestel niet uitgeklapt was. De verkeersleiding had een waarschuwing gestuurd over vogels in de omgeving. Kort daarna verstuurden de piloten een noodsignaal... Aan boord van de Boeing 737-800 waren 175 passagiers en zes bemanningsleden. Twee bemanningsleden zouden zijn gered. Gevreesd wordt dat alle andere inzittenden de crash niet hebben overleefd. In Georgië is de nieuwe president Kavelashvili beëdigd. Zijn voorganger, Surabishvili, heeft het presidentieel paleis verlaten... al beschouwt zij zichzelf nog steeds als de wettige president van Georgië. Ze zegt dat Kavelashvili zijn benoeming dankt aan fraude... bij de parlementsverkiezingen eind oktober... De pro-Russische regeringspartij Georgische Droom... kwam onverwacht als winnaar uit de bus. De uitslag leidde tot felle protesten. Directe aanleiding daarvoor was de aankondiging van Georgische Droom... om de onderhandelingen over toetreding tot de Europese Unie op te schorten. Onafhankelijke waarnemers vermoeden dat er sprake was van fraude. De Surinaamse oud-president Bouters is overleden aan leverfalen... veroorzaakt door chronisch alcoholgebruik. Dat meldt het Surinaamse Openbaar Ministerie... Nu het onderzoek naar de doodsoorzaak van Wouters is afgerond, wordt zijn lichaam overgedragen aan de nabestaanden. Het onderzoek naar waar hij zich het afgelopen jaar bevond, loopt nog wel, benadrukt het OM. Het weer, vooral in het binnenland, eerst op veel plaatsen mist, verder bewolkt en hier en daar wat motregen. Het wordt 2 à 3 graden in het oosten tot 8 graden aan de kust. Dit was het NOS-journaal. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Heeft zondag weer verloren, je hebt een vadervlek. En heeft je zoontje Duikboot zitten spelen, met je kassetedek. Ga dan maar pootje baaien in Zandvoort, pootje baaien in Zandvoort. En je problemen die nemen ze mee Broodje blaaien in zandvoort Broodjes en koffie gaan mee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 En de volgende plaat is er nog eentje. De ene en laatste over Zandvoort. En de, het plaatje heet Zandvoort. De debuutsingel van de enige grote hit van de Nederlandse band Pasadena Dream Band. Uit 1986. Is geschreven door Peter Roos en Willem Schneider. En geproduceerd door Ronald Sommer. Het is een Nederlandstaal funknummer dat een ode is aan Zandvoort aan Zee. En het lied wordt er gevraagd om mee te gaan naar de badplaats. De band die was ontstaan uit de Leidse studenten. Dat het nummer eerst als lijflied. lied, later besloten het nummer als single uit te brengen. En zangeres Claudia Soumerou noemde het lied uh, een uit de hand gelopen grap. En de B-kant is de single, is, uh, is de versie van het lied. En u hoort nu de Pasadena Dream Band met E. Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee. <tied> Love Geleerd. Dat ik niet zo weg zou fijnen, als ik me maar had ingesmeerd Is als Amsterdam, je dam, je stadhuis en je vrachten, de lichtjes van jouw Rembrandt, -Blein. die komen steeds in mijn gedachten, waar ik op ter wereld was. Amsterdam, Amsterdam.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 Is niet goed met een schuurtje rijden. Keul support, een keulse pot, een kolen kit. Een steelpan waar een gat in zit. Een naakte pop, maar dan zonder kop. Die Amsterdamse rommelmarkt. Van alles bij elkaar geharkt. Een zootje en toch is het fijn. Mijn waterlooplijn. Oh. 30, 40, 50, 60 en 70. Een buare aan de inschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 Zandvoort uit met Mario Zandvoort. Wat een wereld tegenwoordig, wat een rare gekke boel. Gaat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 Had je er thuis niet kunnen doen Eerste vader, ik moet stoppen, want mijn uitlaat geeft er geen. at hey. home.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 We kijken naar het sprookje, lieve smaak Zo warm in jij en ik, lachende naar alle vond, als kinderen zo blij, omdat het licht weer brandt. Als op het plek de lichtjes weer eens branden gaan, dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve smaak.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 het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje die de schaar. En dat was een opname tegen 1943. Het was Willy Valde met als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan. En daarvoor hoorde nu een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 En overleden in Antwerpen op 13 december 2006 was de Nederlandse zanger, schrijver, componist, cabaretier en radio- en televisiepresentator. En u hoort hem nu Robert De tezamen met Leen Jongewaard, met die fijne Jordaan. Aan Joop en zijn broers werd nooit aandacht geschonken. Zijn moeder die stierf reeds als kind. En zijn vader was werkloos omdat die werkeloos was en aan een ooglijond Vaak is ze samen slechts één droog stuk brood en hamel en kare.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 Hij had een stuk touw om zijn nek heen gebonden. Omdat die gewoonweg weg niet verder meer kon. Dat Moken altijd een familie geweest is, dat toont dit verhaal. Easy. Maak je blij van zin Ik heb geen trek in zo'n Franse vernoot Dat witte spul krijg je van me cadeau En ook die Deense aquafit Die drink ik van me blijven niet In plaats van wodka of Englijsje Een piketanissie, een piketanissie Een piketanissie, dit gaat er altijd in De eindring andere drink weer wijn Maar al die zoete spullen Zijn zeker niet voor mijn Wordt zoiets aangeboden Dan weig ik iedere keer Ik haal me bij een drankje Een glaasje recht op en neer Wat het liefste wordt ik uit maar zijn Nederlandse neut Een piketanensier gaat er altijd in een maak je blijven zien. Ik heb geen trek in zo'n Franse vernoot Dat witte spul krijg je van me cadeau. En ook die Duitse aquavit, die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka, een Engelse gin. Een piketanisie, een piketanisie, een piketanisie, dat gaat er altijd in. Een dikke dansie gaat er altijd in. Een dikke dansie mag je blijven zien. Ik heb geen trek in zo'n Franse vernauw. Dat witte spul krijg je van mijn cadeau. En ook die Deense acht die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka of een lycée. Een piket dansie, een piket een piket dansie, dat gaat er altijd in. Oh Amsterdam, wat ben je mooi, met je krachten.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 Wat ben je mooi met je grachten, Jordaan en Rembrandtplein. Wie jou ontmoet, vergeet je nooit en zou voor altijd bij je willen zijn. Oh Amsterdam, wat ben je mooi? De torenklokken zeggen het je steeds. Amsterdam, Amsterdam, ik blijf bij jou zolang ik leef. Oh Amsterdam, Joval Amsterdam, ik blijf bij jou zolang ik leef. Ja, U hoort hier alleen maar die mooie oud-Hollandstalige muziek in Zandvoort uit Zandvoort. Dat was Mankenelus met O oh Amsterdam, wat ben je mooi. En daarvoor hoorde je Jolie Jordaan met een piketanusie. Die gaat er altijd in. En de volgende dame, die we voor u gedraaien. Daar nou, Net waren het allemaal heren, maar nu hebben we een dame voor u.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 Melancholie, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort Je kan er boeken kopen die je hier hebt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 toch zo vent is Amsterdam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 stay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 You begin.